Ondertussen verging het de hofmeester niet zo goed. Toen die met zijn gevolg aankwam in het gebergte van Torambrië, wachtte hen een onaangename verrassing. De fabriek waar de namaaknachtegaatjes werden gemaakt, was helemaal verlaten. Aan de ingang, vlak naast een roestige ijzeren poort, zat een oude conciërge zijn pijp te roken. Hey, wat moet jij... Uh, beste man, dit is een zaak van hoogst dringende urgentie. Ik heb onmiddellijk een nieuwe nachtegaal nodig. Zitten je ogen in je kont? Uh, eh, uh, bitte? Of je krenten in je kop hebt. Krenten? krent, hè? Kan je dat dan niet zien? Die fabriek is hartstikke leeg, er is helemaal niemand meer. Ja, maar waar zijn ze dan naartoe? Weg. Weg! Naar de nieuwe fabriek! Die is er niet, Jochie. <laughs> ja, maar waar worden de nachtegaaltjes dan nu gemaakt? Die worden helemaal niet meer gemaakt. Wat? Het was allemaal troep. Een hoop elinde. Ze gingen allemaal stuk. En toen zijn ze er maar mee opgehouden. Opgehouden? Ik vond het prima, hoor. Want ik werd knettergek van die takkerie. De hofmeester werd helemaal bleek om de neus. De namaaknachtegaaltjes werden niet meer gemaakt. Hoe kon hij dan de keizer redden? Die zou doodgaan. Door zijn schuld. En hij... De hofmeester, de trouwste dienaar van de keizer, had de echte nachtegaal helpen ontsnappen. Oh nee, wat een catastrofe. Nou, nou, nou, nou, nou, oh. ook we niet overdrijven. Hè? Het is maar een volgende. Oh nee, dit, dit wordt mijn dood. Zonder nachtegaal is het gedaan. Hè? Een sluus. Rustig, Joachie. Uh -huh. Hier, in mijn koffertje heb ik nog heel wat leuke spulletjes. Uh -huh. Zal ik jou eens even blij maken? Hier, uh -huh. wat denk je hiervan? Een jodelende jood. Oh nee. Inclusief batterijen. Nee, nee, nee, nee. Nou, nou, ook goed hoor. Wat vind je hiervan? Een mompelende monnik. Kijk. Zijn mondje beweegt als je op zijn rugje drukt. Oh. En als je hier aantrekt, dan gaat hij plassen. Oh. Altijd leuk hoor. Als je feestje hebt, lachen weet je wel. Oh. Maar de hofmeester kon er allerminst om lachen. Die bedroefd kroop hij weer in het zadel en keerde terug naar het paleis. Ondertussen was de keizer in het paleis al aan de betere hand. Hij ging zelfs terug in bad. En terwijl hij zo heerlijk van het schuimende zeepsop aan het genieten was, weer klonk er plots een ongewone kreet: oh, Ho, ho, ho, ho. en jammert gij allen? De keizer, mijn lieve, lieve keizer, is gestorven! Oh, mijn schuld is de nachtigal weggevlogen. En nu is de keizer dood. Oh. De hofmeester viel voorover op de vloer huilend en snikkend. Kom, kom, kom, kom, kom, beste man. Stop met huilen. Oh, maar ik kan niet stoppen. Hou je dan zoveel van de keizer? Ja. Maar de keizer houdt ook van jou. Maar dat weet ik niet. Ik wel. Uh, hoe dan? Ik ben de keizer. De hofmeester keek op. En daar stond de keizer, in al zijn glorie, blakend van gezondheid. Sta op, hofmeester, alles is vergeven en vergeten. Uh, uh, hoogheid, <laughs> maar wat ben ik blij te zien. Ja. <laughs> hoogheid, hofmeester. De volgende dag werden in het keizerlijke paleis duizenden kaarsen aangestoken. Overal hingen slingers en de heerlijke geur van jasmijntee vulde de lucht. Wekenlang werd er uitbundig feest gevierd. En elke dag kwam de nacht te gaan langs om zijn heerlijke lied te fluiten en ieders hart te verwarmen. Een lied voor vissers, hofmeesters, keizers en keukenhulpjes, zoals de kleine Lie. Een lied voor gewone mensen, zoals jij en ik. MUZIEK